Van 10 uur. Dit is Jeroen Jabkemaan met het NOS. blijft achter bij de groei van de economie. De cao-lonen stegen afgelopen kwartaal met 1,5%. De forse economische groei van 2,2% van vorig jaar is dus niet helemaal terug te zien in de lonen, zegt het CBS. Dit jaar groeit de economie naar verwachting met 3,3%. Politici, bankiers, werkgevers en bonden riepen de afgelopen tijd op om de lonen te laten stijgen. Op die manier kunnen werkenden mee profiteren van de economische groei.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 Dat is het niveau van een aantal spaarlampen, zegt hij. Volgens hem zijn er forse investeringen nodig om de woningen duurzamer te maken. De politie maakt op grote schaal jacht op mensen die online vuurwerk kopen of verkopen. De gegevens van duizenden Nederlandse profielen op sociale media zijn verzameld. Gisteren zijn 65 overtredingen geconstateerd.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 In de Randstad nog 20 files op de A4 richting Amsterdam. Heb je nog een half uur vertraging tussen Knoppen de Hoek en Knoppen de Nieuwe Meer. staat 10 kilometer file. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10. Maar daar is de weg weer vrij. Ook een half uur vertraging door een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Tussen Bad Oeverdorp en het de Holendrecht staat 11 kilometer. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En op de Ringweg dan het ongeluk de A10 west richting de A10 zuid. Tussen Sloterdijk en Knoppen de Nieuwe Meer. 4 kilometer. Vertraging is nog een kwartier. Maar ik zei het al... De de weg is daar dus weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 You're mine. You're mine. So, mama, don't Zie VM. Maak zijn naam want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar het Frans en zet hem op 106.9. Zie je VM. 24 uur per dag. Hete zomervuur. .cfmzanfort.nl cfm yeah Ja, yeah, ja yeah, yeah, yeah. nah. as, once, as twice now you say she's just a friend now then why don't we call her so you wanna go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 Weet je, Paka, weet je, Paka, weet je, Paka. Je pas je me te tu sonrisa me te trappen. Ik wil